Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het IJsselmeer zijn in een wrak van een Britse bommenwerper stoffelijke resten gevonden. Het vliegtuig stortte in de Tweede Wereldoorlog neer in dat meer. En de overblijfselen zijn waarschijnlijk van één of meerdere bemanningsleden. De bommenwerper werd door een Duits jachtvliegtuig toen uit de lucht geschoten. En Bergen zeggen nu tegen Omroep Friesland dat ze niet hadden verwacht dat ze die stoffelijke resten zouden vinden. Het vliegtuig ligt op zijn kop op de bodem van het IJsselmeer. En de bedoeling is nu om de militairen een laatste rustplaats te geven. De Belgische minister van Justitie heeft weer gezegd dat hij niks weet van het plasincident. Ja, de minister ligt daar al een tijd onder vuur door een verjaardagsfeestje dat hij heeft gehouden. Daarna begonnen vrienden van hem tegen een politiebus te plassen die daar stond om die minister juist te beveiligen. De minister zei toen dat hij dat helemaal niet door had... maar al snel doken beelden op van de minister... die bij zijn vrienden staat toen het gebeurde. Vandaag moest hij voor een jury komen... en nog steeds houdt hij vol dat er dus niks van klopt. De minister zegt zelf dat hij een luchtgitaar nadeed. Ja, en dan nog maakt het volgens hem niks uit. Zelfs indien er sprake is van een plasbeweging... kan daaruit worden afgeleid. Dat ik wel degelijk op de hoogte was en dat ik dus zwart op wit zit te liegen ten aanzien van u? Ik vind van niet. Ondertussen zijn veel mensen in België boos op hem. Vooral bij de politie staat de minister er niet lekker op, want daar gaat hij juist over. En daar heeft hij trouwens wel sorry tegen gezegd. En criminelen in Zweden gebruiken Spotify om hun geld weer te wassen, dat schrijft een Zweedse krant. Ja, die criminelen doen dat net alsof nummers van bepaalde artiesten veel gestreamd worden. Muziekjournalist Atse de Vries vertelt hoe het precies werkt. Ja, criminele organisaties hebben natuurlijk heel veel te maken met zwart geld. Geld dat ze niet zomaar kunnen gebruiken. Dat uh, gegenereerd uit drugshandel of overvallen. Nou, je kunt het wel zelf verzinnen. Uh, dat geld moeten ze iets mee. En dat gebruiken ze onder andere door via crypto. ...fake streams te kopen voor artiesten. Dus artiesten die nog helemaal niet bekend zijn... ...of artiesten die al wel bestaan... ...maar die in de populariteit moeten worden geduwd als het ware. En aan de andere kant komen er dan uh, gewoon legale inkomsten uit Spotify gerold. Dat wordt uitbetaald. Spotify zegt zelf dat ze alles proberen om die nepstreams te stoppen. Dan nog het weer. De rest van de avond is het nog lang warm en boven de 20 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag met tussen de 28 en 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. dierbare min of meer door je handen heen uh, glipt, het leven eruit ziet verdwijnen, dan is het tijd om daar een nummer over te maken. Dat uh, heeft Mariska Lialing gedaan van Von V met Openly Remember. Ook weer een aanleiding, want uh, de wederhelft van Mariska was afgelopen uh, week jarig, Ivan. Uh, vond ik wel leuk. Dus ik denk, is nog weer een mooie aanleiding om uh, een nummer van Von V uh, te laten horen: Openly Remember. Mariska zelf was uh, anderhalve week eerder nog jarig geweest. Dus ja, uh, zo kan het uh, lopen in het uh, hele verhaal. Uh, maar goed, uh, dit is trouwens wel uh, het nummer met uh, Openly Remember. Die de meeste streams. Bij uh, Volvee heeft opgeleverd op het vermalen tijdens Spotify, om het even zo te zeggen. Er was trouwens ook net iets in het nieuws dat ze iets met, uh, met nep streams proberen aan te pakken. Of we moeten gewoon iets uh, legaals beginnen tegen, tegen dat soort dingen. En meer uh, geld geven aan uh, de, de, de nieuwe muzikant, om dat maar even zo te zeggen. Nou, of ik daar aan toe ben, zo'n ondernemerschap, ik weet niet of uh, dat zo verstandig is. Ik uh, denk dat we maar gewoon beter radio kunnen maken. Uh, welkom in dit uh, derde uur. We gaan straks uh, praten met Thomas Keurves. Dan moet ik uh, het uh, nummer gebruiken van uh, een, uh, een dame waarschijnlijk. Want uh, zijn eigen telefoon is uitgevallen, dus het wordt heel spannend straks. Maar eerst gaan we de nieuwe Darker laten horen. Die is ook alweer uh, twee weken uit al bijna. En het nummer dat heet All I Gave. Days. You kept digging for more In multiple ways I gave everything I had For more, how much more can I give? I don't have a clue, but as long as I live until you give a good shill So please have faith, I give everything I have to you. please have faith. het moment dat wij bezig zijn met deze uitzending speelt deze dame de pannen van het dak af bij het patronaat of beter gezegd in het patronaat. Deze Pien met de Y in dit geval want het is Pien Breusma. Het is wel opvallend dat er twee Pienen deze, dit weekend actief zijn. Deze Pien treedt vanavond dus op in het patronaat om beat drama kracht bij te zetten. En de andere Pien, die, uh, dat is de IE die uh, gaat uh, zaterdag 9 september dus uh, spelen... bij de Summer Park Sessions op het landgoed Velsenbeek. Daarvoor hoorde je trouwens uh, de nieuwe single van Darker. Hey, Dit is ook een hele are you leuke Salmon you, you, hey, you, you, hey, you going? I am just looking for someone who's gonna boost my confidence Hey, won't you stay? I got some tricks up my sleeve and it's gonna make you dance You. And I can show you all my cars, but you gotta stick around Hey, I got a plan, we're gonna ...hebben ze een optreden gedaan in Sinnetol. Deze band... ...met onder meer twee leden van uh, het illustre Nemesis ...die ooit uh, de, de bevrijdingspop uh, hebben mogen beginnen. Want Abir Hamam en Tom Ratsma maken deel uit van deze band. Het is een Amsterdamse Haarlemse band. Uh, Hikpie genaamd. En we gaan uh, zo dadelijk uh, uh, praten met... Eén van de leden met wie ze hebben opgetreden van een andere band... en dat is Minor Citizen. Ook hebben die meegedaan aan de Rob Ackdown woord. En sterker nog, volgens mij hebben ze ook in de finale gestaan. Tot twee keer aan toe zelfs hebben ze meegedaan. Minor Citizen. Eh, want eh, het nieuwe materiaal komt eraan. Eh, dit is nog het oude werk en dat eh, heet Colors. Want we gaan wel even heel ver terug in de tijd. Uh, want dit is van het de EP Mirage. Was dit? Minor Citizen. Uh, dat uh, nummer dat heet Colors. Ik vond het uh, persoonlijk echt een van de betere nummers die op, het, uh, op de EP staan. Eigenlijk zijn ze allemaal uh, wel goed en allemaal wel leuk. Maar deze sprong er voor mij een beetje uit. Omdat er lekker zo'n stevige bas in zat. en uh, uh, ja, Alles klopte eigenlijk uh, in dit nummer. Ik hou wel een beetje van het stevige materiaal. Maar... Ze zijn hier ooit uh, geweest, Minor Citizen. En toen hebben ze in een hele andere setting uh, gespeeld. Want het credo van de band is... we moeten ook als we in een café spelen... ook uh, een beetje om de buren denken. Dus moeten we af en toe ook ons een beetje aanpassen. Nou, uh, dat is leuk. Want uh, we hebben Thomas uh, weer eens sinds lange tijd... Uh, weer eens even aan de telefoon hangen. Dus goedenavond, Thomas. Dankjewel, goedenavond. Oh, goede introductie, hè? dacht ik zo. Ja, prachtig. Helemaal ja. tevreden ben ik ermee. Ja. ja, want uh, er is uh, meer aan de hand. Want ik uh, begrijp, uh, want de single die we straks uh, gaan draaien... ...dat dat de opmaat is naar meer dingen van Marner citizen. Ja, dat zit er zeker aan te komen. We hebben een, uh, gisteren een single gereleased, die heet I've Decided. Ja. En dat is de eerste single van, uh, van ons aankomende EP. Ja. En die hebben we geproduceerd met Mario en ja. van Triggerfinger. Dus daar zijn we echt beren trots op. Ja. Dus ja, dat gaat lekker knallen. Ja, dat uh, geloof ik wel. Voordat we het uh, helemaal over die single hebben, ga ik nog even naar gisteravond. Want uh, voor jullie uit heb ik uh, nog even een opname gejept van Hickby Ja. Ja, die kennen jullie ook, want die, die waren gisteravond ook in uh, hetzelfde scene waar jullie gisteravond hebben gespeeld, toch? Ja, klopt. Gisteren hebben we een show gespeeld met Hickby dus en met de band Tams. Ja. Temps ken allemaal... ik ook. Ja, want, ja. Het, de, de, want die, die hebben we ook hier uh, even laten horen. Allemaal met... uh, Haarlem, Haarlem, Haarlem ook heel ja, veel. Ja, ja. Uh, nee, maar het zijn drie popronde act. Wij zijn dus ook een popronde act. Ja. En uh, we hebben een soort van een eigen feestje georganiseerd. En ja, uh, ja dat uh, goed dat je bij moet zijn. Ja, dat vroeg ik, uh, maar. Weet je, Antonius vind ik altijd een beetje een onmogelijke plek. Want ik moet een, eerst het halve stad door. En uh, dan staan er ook nog eens een keer dingen geprogrammeerd ergens heel erg laat. Ja, eh. Uh, ik weet het niet, maar uh, de laatste trein gaat uh, ergens rond een uur of twaalf. Uh, en als het er twaalf uur afgelopen is, kom ik niet thuis eens antwoord. Hè? Ja, het loopt altijd ook lekker uit. Dus ja, inderdaad, daarom als je dus... moet dan ja. uh... <laughs> ik, ik, ik vind het leuk dat Sinutol dat, dat, dat uh, best een hele leuke dingen heeft. Maar voor mij is het een echt een godselmogelijke plaats om uh, in ja. de stad te komen. Dus. Uh, liever ja. heb ik uh, bitterzoet of uh, gewoon melkweg, dat soort dingen. Dat is uh, even net wat makkelijker voor mij. Uh, dan, uh, dan, nou, ben ik ook... dan staan we de volgende keer voor jou staan in de melkweg. <laughs> dat, <zou dan, laughs> dat zou wel wat, uh, wat zijn. Maar nog, dus... beter, nog beter is het gewoon in de achtertuin: uh, slachthuis of patronaat. Dat lijkt mij ook. Want uh, ik denk dat jullie een soort uh, pek, uh, zo'n pack hebben gevonden. Een pakt. In dat opzicht, dus wat dat er gaat, denk ik. Maar um, even over, over dat uh, samenwerken. hoe is dat eigenlijk gegaan? Hebben jullie dat, de koppen gewoon bij elkaar gestoken van... Uh, we kunnen best wel met de drieën een feest uh, geven, zoiets? Ja, we, we kennen elkaar allemaal van het conservatorium van Amsterdam. Daar studeren ja. we allemaal, zijn we mm -hmm. allemaal net klaar. Ja. En we, dus we kennen elkaar gewoon heel goed. En we zeiden, yo, we doen alle die poppelhonden. laten we gewoon een, een super vet feest organiseren van tevoren... zodat iedereen weet uh, wat Amsterdam te bieden heeft eigenlijk. Ja, ja. Um, je begint over die popronde, want uh, dat is niet de eerste keer hè, dat jullie geselecteerd zijn. Want ik meen dat jullie in 2021 hebben jullie ook uh, daar uh, staan stampen in die popronde. Ja, nou ik zou je wat vertellen. We zijn ook in 2020 zijn we ook nog eens geselecteerd. Ook nog? Dus ja. uh, dit is de derde keer. Jullie zijn een beetje vast prik aan het worden, geloof ik. Dus. Ja, ze worden helemaal gek van ons daar. <laughs> nou ja, 2020 ging niet door omdat nee. er corona was, dus dat was helemaal gecanceld. Ja. Dus dit is eigenlijk de tweede keer dat we popronde doen, ja. Ja, precies. Uh, dus één, uh, die moeten we opgraven, die kunnen we nooit meer vinden. Dat, is, uh, dat zijn de woorden van PPV's hier ooit. maar goed. Uh, ja. Maar uh, 2021, wat kan je daar nog over vertellen, over die popronde? Ja, dat was wel heel leuk. We hebben wel lekker gewoon een paar shows gespeeld. Maar het nadeel was dat, uh, dat was ook nog een beetje in die nastep van corona. Dus dan waren er heel veel shows met maar 30 bezoekers maximum. En iedereen moest zitten. En ah. dit en dat. Dus ja, ja bij ons muziek heb je natuurlijk helemaal niks aan. Nee, nee. Dat, dat is hopelijk te horen in ieder geval. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Je gewoon lekker staan en lekker springen en zo. <laughs> en uh, dat gaan we dit jaar doen, ja. hopelijk. Uh, nou, gaan jullie uh, door voor een Amsterdamse band? Ja. Ja, hè? Uh, ja. Ik had hier eerder in de uitzending, had ik uh, Cloud Cuckoo in uh, de uitzending. Uh, ja. Achter Cloud Cuckoo schuilt Joeri Vergeerber. Die komt naar Halem, Die speelt in de flapkant. Spelen jullie daar ook, of niet? Bij popronden bedoel je? Ja. Nee, popronden spelen wij uh, in staten. In... In, in Staten? Ja. Waar is dat dan? Haarlem hebben we het over, toch? Ja. Uh, jo, ja. uh, Staten, Staten is Utrecht. Kijk nou wat. Ja. Haarlem? Ik zit even helemaal door... <laughs> ik denk, Staten is Utrecht. Uh, ja. ik, jij begint ja, over Haarlem ja. en ik weet dat Staten Utrecht is. Dus ik zit ja, denk, bij he, mezelf en uh, waar uh, heb joh. je het over? Maar goed, uh, mijn, vertel. Mijn hoofd is een zeef. We spelen <laughs> de Wolfhound. Ja. Daar spelen wij. Oh, de, de, de, ja, dat is uh, op de rivier Vismarkt, geloof ik, toch? Ja. ja, en dat is, wel, uh, dat is wel Haarlem. Dat is dat wel Haarlem, ja. Wel. De, uh, de, vol, de Wolfhound uh, heet het uh, De top. Wolfhound, ja, ja. precies. Ja, dat, 11 uur. Ja, uh, ik weet dat uh, van, uh, van de heer Bond en, uh, en, uh, en ik hebben daar ook nog eens een keer ooit uh, gezeten. Ze uh, tappen goede Guinness, heb ik uh, begrepen. Dus, uh, ja, we, we hebben er zin <laughs> in. wat <Wordt> een beetje. <laughs> dat lijkt me ook, ja. Um, maar goed, uh, daar is, uh, dat is op de zaterdag, neem ik aan, toch? Uh, ik zal even de datum erbij pakken. Het gaat namelijk over Drie dagen. 7 oktober. Ja, zie je. 7 oktober. Ja. ja, want uh, stel dat Cloud Cuckoo uh, bij de kan ergens op een bepaald tijd en jullie zitten gelijktijdig, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Ik kan wel, uh, ja, dan hebben we ruzie natuurlijk. Ja, want uh, ik, ik, ik, ik weet dat het... Nou, het is, hemelsbreed is het nog, uh, nog te doen, maar dan moet ik een soort uh, atleet zijn die de 100 meter in 10 seconden kan ja. lopen. Dat... Nou, ik kan dat niet. Nee. En ik op mijn 56 dat is al helemaal niet. Maar goed, <lacht> uh, dus, uh, maar goed even over de, de EP, want die, uh, da, da, da, dat is uh, nu in de stijgers uh, gezet, uh, wanneer... Uh, Mogen we dat uh, gaan verwachten? Dat zal in het voorjaar zijn, de precieze datum blijft nog geheim, hou je van het goed. Ja. Maar het gaat allemaal niet heel lang meer duren gelukkig. Ah, okay. De dus volgende single die, uh, hoef je ook niet heel lang op te wachten, dus uh, ah, daar dus wordt dus, heel veel zin in. Er wordt uh, flink gestrooid. Uh, dan Precies. de vraag, want uh, ja, uh, jullie, je, je noemde hem net al, de Mario van Triggerfinger. hoe zijn die daar? Ja. in is aangekomen aan die producer. Ja daar zijn we heel blij mee, dat was, uh, hij kwam ook langs op het conservatorium dus. Ja. En um, ja nou ja trigger fingers and bent is gewoon ik wilde gewoon die liedzanger zijn. Zij zijn gewoon mijn idolen. Ik schaam me ook niet om dat te zeggen. Ja. Zij, uh, en zij kwamen langs op school. Dus ja. we hebben hem gewoon daarna in zijn maal getrokken. We hebben een paar liedjes volgespeeld. Hij vond het te gek. En toen vroegen we, wil je onze producer zijn? En hij zei, ja, lijkt me geweldig. <laughs> zo, zo kan het lopen. Dus, uh, ja, zo simpel kan het gaan. Uh, ja, uh, de, denk je dat dat... Uh, ja, ja, dat zal wel gerust... Uh, daar, ja, dat zal uh, wel mensen zeggen... Die zullen die, jullie, die Mar Mario Gozer heet die toch, of niet? Ja, Mario Gozens. Ja, de, die zullen hem al in de gaten hebben gehouden. Wat, de, wat ze dan de, denken, wat moeten die nou met een een of andere Amsterdamse pint uh, in ja. ja, het is een, helemaal een, een buur uit het zuiden natuurlijk. Het ja. is een Belg. Ja. Hij ah, je noemt zichzelf een Nederlander, maar het is hartstikke een Belg. Ja. Uh, maar uh, ja, dat doet wel veel... Uh, veel uh, Koppen kop opsteken of hoe zeg je dat? van... oh, jullie werken met Mario Grozen en zo, uh, vertel. Ja, is, ja. Opeens wel heel veel interesse, inderdaad. Ja, ja het is, dat staat wel goed op. Jullie trekken er ook over? denk het ik, staat dat. goed toch? op de cv, daar ja. doen we het voor. Ja. Uh, I've decided, hij heeft ook nog een uh, behoorlijke lading. Hè, want ik, uh, ik uh, had van de week uh, met de pet van 3 voor 12... Uh, al iets erover gezegd. Jullie ja. zijn niet de enige met dat uh, thema. Ik uh, weet dat uh, Wendy Moore en uh, Joost Lamiris... het er ook al over gehad hebben, over dit uh, onderwerp. Oké. Okay. Ja. Ja, uh, yeah, I've Decided It is eigenlijk een nummer dat uh, gaat ja, over, ja, we zijn meer de persoonlijke route gegaan. Het gaat eigenlijk over een situatie waarbij je eigenlijk voor jezelf zegt, het is beter om het maar los te laten, uh, relationship-wise. Uh, ook al doe je eigenlijk jezelf en de ander daar pijn mee, uh, dat je toch de beslissing maakt, I've Decided, om, uh, om er een punt achter te zetten. Ja, yeah. hoe... Hoe hard het ook kan zijn dan? Hoe hard het ook kan zijn en hoe pijnlijk voor beide. Maar dat het toch beter is, maar toch uh, niet heel leuk. Zeg nee, maar. Uh, het uh, heeft ook te maken met jullie leeftijd. Want uh, het, het is een beetje de problematiek die uh, ongeveer bij mensen rond de 25 uh, speelt. Zoiets? Ja, precies. Precies. Dat, dat, dat is waar we nu een beetje... Dat is eigenlijk waar, onze, waar deze EP over gaat. Dat is de grote rode lijn. Is, ik ben zelf laatst 25 geworden... En uh, dat kwam voor mij als een, als een klap aan. Ja. Jij zal dat vast uh, heel erg goed kunnen relativeren. Van, oh, dat is hartstikke jong. Maar voor mij is dat heel oud. Ja, voel uh, je je dan ja. al wijs of niet? Nou, wijs dat ga ik nooit worden, denk ik. Maar, uh, je wordt wel elk nou, jaar wijzer, hè? Dus... Nou, dat gaan we nog maar zien. <laughs> ja. Maar um, ja, dus we schrijven eigenlijk die nummers over dingen waarvan we hopen dat mensen van onze leeftijd eigenlijk ook tegen diezelfde dingen aanlopen. Dus hm. Toxische relaties en dingen die uitgaan en vriendschappen die niet lopen zoals je wilt. We hopen eigenlijk daarmee een soort connectie te vinden met de mensen en hopen dat ze daarmee uh, ja dat we daar iets over kunnen zeggen. Goed, um, nog één ding. Het wereldwijde web, waar zijn jullie te vinden? Wij zijn vinden, te vinden op Instagram en Facebook, Minor Citizen Music. En uh, natuurlijk Spotify, uh, Apple Music, uh, alle gekke dingen. Dus ik zou zeggen, volg ons. Lijkt me duidelijk, hier komt de dili al van Minor Citizen. a I've Decided. I've Decided, and now I now know what I must do. The silence, but I guess it goes away. I lost myself Keesjes van Wendy Morris had hem vorige week in de akoestische versie gespeeld. En Minor Citizen met I've Decided. Dan tijd voor een lange single. En die komt van Astrid uit Utrecht. En Bo Manning die is ooit eerder geweest hier in deze studio. Dateert ook alweer van 2022. Hier is Wisher. Between your fingers through my hair. found. Uh, Nederlands-Chinese zanger. En morgen komt de EP Abusive uit. En daar staan zes nummers op die allemaal met elkaar verbonden zijn tot een samenhangend verhaal. Waarop uh, onder meer de boodschap van zelfliefde, gelijkheid, queer cultuur en seksueel vertrouwen over probeert te brengen om te luisteren. En dat sluit mooi aan op het uh, verhaal van afgelopen maandag toen onze collega's van Rainbow Radio tussen twaalf en twee ook het een en ander alweer hebben uh, besproken op het gebied van de LHBTIQ Plus-gemeenschap. Deze man gaat uh, eind van de maand een album uitbrengen. On Trees in and on a sky. And been daylight Tires making sound the box on the passenger side and I know I can find my way with closed eyes and I got nothing on my mind, nothing on my mind If I could do it all over 25 september gaat hij dat doen in Theater De Liefde. Accidental Pictures van Ruud Hauling. En dit is een van de nummers die erop staat. The Same Mistakes. En dat bracht ook alweer ons aan het einde van deze alternative film. En Ruud Hauling komt trouwens 30 november bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf spelen. Over twee weken dan is er ook hier live muziek. Want volgende week komt Bernard Hering. En de week erop komt. Donne-Marie. Girl that I know so well She could sweep you off your feet